Gert met het nos Journaal. Het kabinet blijft erbij dat uit Nederland afkomstige IS-strijders die in Syrië gevangen zitten niet worden teruggehaald naar Nederland. Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 dat dringen aan op onderzoek naar het terughalen van strijders, nu ze door de gevechten in Noord-Syrië mogelijk weten te ontsnappen. Maar het kabinet is dat niet van plan en spreekt van een heel onveilige situatie.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 Het Spaanse Hoge Rechtshof legde straffen van 9 tot 13 jaar cel op. Drie anderen werden alleen schuldig bevonden aan ongehoorzaamheid en hoeven niet de cel in. Onder de veroordeelden is niet de voormalige regio-president Poets de Hij is naar België gevlucht en verwacht wordt dat Spanje opnieuw werk zal maken van zijn uitlevering. Greenpeace-actievoerders hebben zich vanochtend vastgeketend op twee grote olieplatforms van Shell ter hoogte van de Shetland-eilanden. Greenpeace protesteert met de actie tegen het voornemen van het Verenigd Koninkrijk... om Shell toestemming te geven om de resten van de platforms onder water... met olie en chemicaliën erin in zee te laten... na de ontmanteling van de olieinstallaties. In principe moet alles wat in de Noordzee is neergezet ook weer worden opgeruimd. De Nobelprijs voor Economie gaat naar drie economen... voor hun studie naar de bestrijding van armoede. De drie zijn de Frans-Amerikaanse Esther Duflo... de Indiaanse Abhijit Banerjee en de Amerikaan Michael Kramer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 Weer naar Zandvoort Luncht. Het tweede uur voor vandaag. De eerste uur hebben we alweer achter de rug. Oh, wat is het snel gegaan. Een recept heeft u al kunnen horen in het vorige uur. Mocht u er nu pas bij komen. Kijk dan even op de uh, Facebookpagina van Zandvoort Luncht. En daar kunt u de heerlijke kip receptuur nalezen en dat lekker vanavond in elkaar gaan draaien. Het is zo gedaan. Nou, we hebben alweer heel wat fijne muziek achter de rug. En dit uur wil ik weer gaan beginnen met een Zandvoortse aanwinst. Want wat hebben we een talent in Zandvoort... en wat zijn er een boel mensen die met muziek en kunst bezig zijn... We hebben net geluisterd naar uh, Alain Clark... die een uh, concerttour is begonnen. En dan wel solo. En dan maakt hij het heel gezellig mee. Heel intiem. Allemaal intieme concerten. En als ik het goed heb uit het blote hoofd... komt hij 11 november in uh, Haarlem... in de Philharmonie. Maar dan moet u maar even op zijn website kijken... alainclark.nl en dan kunt u zo het programma even nakijken... Er is ook uh, pas een nieuwe cd verschenen van uh, de groep Walking the She. Van André en Marlene. Met medewerking van ook Zandvoortse stemmen. En ik heb vandaag gekozen voor een uh, prachtig nummer. Violence in the Streets. Van Walking the She. Zet hem maar lekker hard. Heerlijk. op hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja. Het is op deze maandag bewolkt en vanuit het zuiden gaat het regenen. Soms kan het wel weer even flink plensen vandaag. De zwakke zuidwestenwind draait naar oost en neemt toe naar matig. De temperatuur stijgt naar zo'n 16, 17 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. De temperatuur gaat dalen naar 13 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar vooral in de ochtend trekken ook buien over de regio. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 17 graden. Woensdag starten we de dag met de zon. En vanuit het westen neemt de bewolking toe. En in de middag gaat het licht regenen en motregenen. regenen. Ik kan het woord regen niet meer horen. Ah. Nou goed, de, de, ja, je had vroeger van die mooie herfstdagen. Waar zijn ze gebleven? Verdikken we nog eens aan toe. De zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig ook nog. En het wordt 16 graden. Nou, helaas heb ik geen betere berichten op weerbericht. En uh, dit weerbericht werd u aangeboden door uh, Rico Schreuder. En dan gaan we nu een nummer draaien en terwijl ik dat nummer ga aanzetten, ga ik kijken of ik contact kan krijgen met uh, Joop van Nes, onze razende reporter, om eens even te horen of hij ons bij kan praten over wat er het allemaal het afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in Zandvoort en hoe dat allemaal verlopen is. We gaan luisteren naar Mr Big Star van Gene Knight. Yeah. to keep you happy.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 Ja, van Mr. Bixtav was ik eigenlijk van plan om uh, naar een uh, mister van de Zandvoortse Courant te gaan naar Joop van S. maar uh, hij liet me net weten dat hij niet in de gelegenheid is om aan de telefoon te komen, wat natuurlijk ontzettend jammer is, want we hadden natuurlijk heel graag gehoord wat er in het uh, Zandvoortse allemaal plaats heeft gevonden. Maar goed, we gaan gewoon uh, weer een verjaardagfeestje vieren. Wat dacht je daarvan? Weet je wie er ook jarig is vandaag? Dus Cliff Richard.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 Cliff Richard, jarig vandaag. Hij is geboren. Trouwens, uh, hij heet helemaal geen Cliff Richard. Hè. Dat is zijn artiestenaam. Die heeft hij gekozen in 1958. Maar hij is geboren als Harry Roger Webb. En hij is geboren in India, in Uttar Pradesh, in Lucknow... Op 14 oktober 1940, dus ja, volgend jaar wordt voor hem een kroonjaar. Hij is nu 79 jaar oud geworden vandaag, Hippiepura, Engels zanger en acteur is hij ook. En uh, sinds hij in 1995 werd geridderd is Cliff Richard oorspronkelijk een artiestenaam ook zijn officiële naam geworden. Goed, we gaan door. Er is nog een jarige die gaan we dan maar meteen erachteraan doen. En uh, dat is niemand minder dan Willy Alberti, een oudoom van mijn dochter. Ja, ja, <laughs> we hebben bekende mensen in de familie. En ik heb gekozen voor het nummer Niemand slaat zijn eigen kind. Uh, sorry, niemand laat zijn eigen kind alleen. Doet hij het nou, Willy? Willie! Joehoe! Willie Albecki, jarig vandaag... En uh, dat is de artiestennaam van Karel Verbrugge, die uh, vandaag jaren geweest zou zijn. Hij is geboren op 14 oktober 1926 en hij is ook overleden in Amsterdam. Daar is hij ook geboren en uh, zijn overlijdensdatum is 18 februari 1985 alweer, een hele tijd geleden. Hij was een Nederlands zanger uit de Amsterdamse Jordaan. En daarnaast trad hij ook op als acteur en televisiepresentator. Alberti wordt meer dan 30 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland ooit voortbracht. Die zowel het levenslied als opera zong. En niet te vergeten al die prachtige Italiaanse liedjes... die hij uh, allemaal zo prachtig zong... In 1944 trouwde hij met de Arnhemse Hendrika Gertruda Kuiper. En uh, waarna op 3 februari 1945 dochter Willeke Alberti werd geboren. Die je uh, zojuist ook hoorde in het liedje Niemand laat zijn eigen kind alleen. En uh, op 18-20 januari 1950 werd zoon Tony geboren. Goed, dat was uh, Willy Alberti. Die zou jaren geweest zijn vandaag. Wij gaan verder met een leuk liedje. Laten we iets vrolijks doen. Uh, Gompie van Alice. En met uh, Alice. Uh, hoe de X is uh, Alice. Sally Cole when she got the word. She said I suppose you've heard.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 but twenty ja, Gompie met. Uh, Alice! Who the fuck is Alice? Dia. Nou, het toch een beetje in de vrolijkere flow zit. Gaan we het meteen maar even de sfeer een beetje opschroeven. En we hebben alweer twee zandvoortes in de uitzending gehad. Alain Clark en uh, Walking the She. En we gaan nu naar het laatste nummer van Mike Dane. Als ik jou vergeef, maar als het aan Mike ligt... is dat niet lang meer zijn laatste nummer. Want hij is vandaag de studio weer ingekropen. En we zijn natuurlijk met z'n allen reuzen benieuwd... wat hij weer gaat uitbrengen. Nou, laten we naar zijn laatste nummer gaan. Een hartstikke leuke cover van het nummer, als ik jou vergeef. Dus zet de stoelen aan de kant, feestneuzen op... puntmutsjes op en feestenbaar! maar! Op de hoek van de straat sta je in het felle licht. Met je haar door de war, een verlopen gezicht. Je staat daar om wat centen te verdienen. Jij liet mij in de steek, nu sta jij elke week voor je heerlijke vriend waar jij dit geld voor verdient. geeft. Het is, beter voor ons het is geen feest als mijn dader niet maar is geweest. Zo is het. Dat je echt voor mij. Het is beter voor ons allebei. Het ritme, ritme. ritme van ZFM. ZFM. If only I could van uh, Sydney Youngblood. Eh, if only I could make this place a better world. Of this world a better place, ja. Nou, dat geldt ook uh, weer voor nadigheid die uh, vorige week maandag uh, plaats heeft gevonden. Daar is een oproep voor gedaan uh, vanuit de politie. Dus ik ga hem toch even van u voorlezen, hoewel het nieuws natuurlijk niet erg actueel is. Maar die oproep wel. Een minderjarige jongen, daar gaat het over, en zijn vader... zijn vorige week maandag, 7 oktober, belaagd door een groep van tien jongeren in Haarlem. En vanwege het onderzoek naar die vechtpartij zoekt de politie naar mensen... die hebben gefilmd of foto's hebben gemaakt. En andere getuigen. De politie vermoedt dat het om een uit de hand gelopen ruzie gaat. En de belaagde jongen is niet ernstig gewond... En de vechtpartij had plaats in de Bernstraat in Haarlem. En toen de gewaarschuwde politie op de plek aankwam... vluchtte de groep jongeren. Eén van de tien jongeren kon worden aangehouden... maar is inmiddels weer thuis. Hij blijft verdachte. De politie heeft ook buurtonderzoek gedaan... en uh, toch roept de politie nu getuigen op om zich te melden. De politie is dus vooral op zoek naar mensen met foto's en of filmpjes... Getuigen kunnen contact opnemen met telefoonnummer 0900 8844. Nou, dan gaan we naar het volgende nummer. En uh, dat nummer dat heb ik klaarstaan speciaal voor onze collega Rob Harms... Uh, die weer een spannende en lastige tijd tegemoet gaat. Maar Rob, we denken aan je, die gedachten zijn we bij je... en uh,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 Zo is het erop. Het komt allemaal wel weer goed, jongen. Hou je haaks vanuit de studio. Over een paar weken zien we je weer. Cameo en uh, we gaan het volgende nummer Johnny Keaton Watson. A real mother for you. Wauw, zo'n lekker nummer. Come on, Johnny. Mm -hmm. New car, but the price ain't right. <laughs> ain't that gold Be a downside cheaper, just a good. Start riding the bike. Huh. Listen, They making milk out of powder. Yeah, they are. Got the babies crying. Poor baby, they know what that stuff is.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 Peter Watson. Too cold. Nou die titel heeft u wel geraden onderhand. Let me stop hier this gas station. A real mother for you. Give me gallons of low lead. And en in de tussentijd is het uh, reuze spannend in Haarlem. Ten eerste zijn de boeren daar uh, allemaal aanwezig. Uh, om uh, hun beklag te doen over de stikstofnorm. En uh, we zijn natuurlijk reuze benieuwd of er een herhaling gaat komen van uh, de, uh, het Friese gebeuren. Ze rekenen er niet op, omdat natuurlijk in Noord-Holland heel andere omstandigheden zijn dan in Friesland. Maar goed, er blijft hoop. En aan de andere kant in Haarlem, daar staat onze dorpsgenote Jeanette Keur te wachten. Op de uitspraak van de rechter omtrent de ontvoeringszaak van haar twee dochtertjes. Die zijn destijds jaren geleden ontvoerd door hun vader mee naar Egypte. En daar zijn hele onzekere tijden door ontstaan. En ook, je mag gerust zeggen, een paar levens behoorlijk doorgetraumatiseerd geraakt. En ik ben benieuwd hoe de rechter hem dat gaat aanrekenen. En met mij vele andere zandvoorters die nu aan het wachten zijn op die uitspraak. Wordt het een jaar, wordt het negen jaar. Daartussenin kan ook alles nog. We gaan het horen. Maar ik ben bang dat dat in deze uitzending niet meer gaat gebeuren. Ik hou het in de gaten, maar er is nog niets bekend voor zover we weten. We gaan zo onderhand een beetje weer naar het eind van het programma. Twee uur, dan zit het er alweer op. En dan hebben we weer allerlei leuke dingen gehoord en meegemaakt. En ik hoop dat dat volgende week ook weer gaat gebeuren. Tot volgende week kunt u natuurlijk woensdag luisteren naar Zandvoort Lunch... met Hans Wassenaar en Imka Drommel. En donderdag is onze Roy van Buringen weer present. En die heeft een paar leuke gasten, waaronder... Uh, Josie Nihot, onze Zandvoortse fotografe. En uh, Richelle Plantinga, onze talentvolle actrice... die uh, vorige week uh, op de première aanwezig was... omdat zij daar een hoofdrol speelt in een paardenfilm. Ik ben heel even de naam kwijt... maar ik neem aan dat uh, Roy die ons donderdag gaat laten weten... In ieder geval zal Richelle ons alle ins en outs over die film vertellen. En uh, ik hoop en verwacht ook wel het een en ander gewoon over zichzelf. Nou, ik vond het weer een leuke uitzending om te doen. Ik hoop dat u genoten heeft van alle muziek en het receptje. Jammer genoeg uh, kon Joop ons niets vertellen vandaag. Die was elders bezig. Maar uh, we houden het er goed. Volgende week gaan we het gewoon weer opnieuw proberen. Ik uh, ga afsluiten met uh, zangers uit het Palingdorp. Niet uit het Garnalendorp. Zo mogen we onze muziekstroom eigenlijk onderhand wel gaan noemen. Hè? De Garnalensound. <laughs> Zoveel talent hier. Maar goed, uh, Volendam heeft ook talent. En we gaan luisteren naar The Cats.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 like a star, a great one, yes you are, I'll be the last one to deny, I could have known it long ago, cause I've watched your pretty show.